Zijn je op de altijd? Uh, nou altijd? Ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Tuurlijk. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margreet Rijntjes. Goedenavond. Aanstaande maandag begint de dramaserie Dokter Deen bij Max. Die serie is geschreven door mijn gast van vanavond, acteur en scenario-schrijver Edwin de Vries. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Maar uh, we gaan beginnen met voetbal. Want er wordt gevoetbald tussen PNC en Vitesse. Uh, met zijn neuzen bovenop zit Andy Haatkamp. <laughs> ja. Hoe ziet het eruit? Hebben ze er zin in, de mannen? Uh, dat neem ik toch wel aan. Uh, als je zoveel geld krijgt om een voetbalwedstrijdje te mogen spelen, dan hoor je toch wel zin te hebben. En uh, ik ook hoor, voor wat minder geld. Het is 0-0, uh, leuke wedstrijd tussen nummer 2 e, uh, van de competitie en nummer 7. En wil Vitesse uh, nog aansluiting houden bij de top, dan moeten ze toch wel winnen. Maar dat is 11 jaar geleden voor het laatst geweest in Eindhoven, dat ze wisten te winnen van PSV. Het staat 0-0, twee uh, goede ploegen en ik uh, hoop op een hele leuke wedstrijd. En wij ook. Dank, tot straks. Top. Twee dingen. Ja, ik zei, tegenover mij zit acteur en scenario-schrijver Edwin de Vries. En we gaan het in elk geval hebben over twee dingen. Ja. De invloed van uw levenservaringen op uw werk. Ja. En over de liefde voor uw vrouw, Monique van der Ven. Kijk, 25 dat jaar geleden. dingen. Ja, ja. 25 jaar geleden zag u haar. Ja. En wat maakte dat u dacht, ja, dit is er, die is mijn vrouw. Nou, 25,5 jaar geleden <laughs> was het. Die allereerste ontmoeting uh, heb ik met haar gehad en... Toen, uh, toen we, uh, maakten we voor het eerst kennis. Ik kende haar natuurlijk al lang. Tuurlijk. En, uh, en we maakten voor het eerst kennis. En ja, buiten het feit dat ik natuurlijk meteen totaal verliefd werd op die schoonheid... bleek het ook nog eens een hartstikke leuke vrouw te zijn. En toen heb ik een avond en een nacht lang met haar gesproken. En toen was ik uh, tot over mijn oren verliefd. Maar toen moesten we de volgende dag weer terug naar Amerika, waar ze woonden. Dus toen dacht ik, ik laat, me maar even, laat het maar even ver van me blijven, want anders word ik heel erg ongelukkig. Was ze toen nog samen met... Ja, toen was ze nog met haar man samen. Precies. En een half jaar later gingen we samen spelen in een film, een maand later. En uh, daar moesten we verliefd op elkaar worden. en We moesten repeteren, we moesten zoenen. En, nou ja, dat was gewoon een te houden. Want, inderdaad, u zegt, ja, ik kende haar natuurlijk al. Ja. Dat kan ik me namelijk voorstellen. He. Toch een soort felbegeerde vrouw, dat was het. Knappert. Ja, daar, daar, nog steeds. En, en, en daarom ook zo angstwekkend. Ik Precies. Dacht van, nee, ik, ik ga toch ook, ook, ook, ook niet met haar flirten of zo. Ik ga toch geen blauwtje lopen. Dat, dat doe ik niet. Ik was een verstokte vrijgezel. En ik dacht van, oh nee, dit, dit laat ik aan me voorbij gaan. Maar Te ja, hoog begrepen. Dat gevoel, nou, mensen? Nou ja, gewoon. De, de, de getrouwde vrouwen, dat deed je sowieso niet. En, uh, de, en, en. Maar ja, een half jaar later, toen we, toen we eenmaal met elkaar uh, moesten gaan repeteren. En uh, de eerste scène was een zoenscène. En ik zei de hele tijd tegen de regisseurs. Kunnen we nog even voor die zoen terugnemen? Want ik wil nog even, dat, even datzelfde gevoel krijgen. Toen moesten we al zo verschrikkelijk lachen. En dat is, dat is toen. Uh, ja, na een week was het helemaal mis. En waarom is ze zo leuk? Ze is een ongelofelijke spontane. Warme, uh, uh, lieve, leuke en totaal uh, vrouw die totaal geen capsones heeft. Ik dacht van ja, dat is een filmstar, weet je wel. Die zou wel een uh, ontzettend lastige uh, trut zijn of zo. Maar dat was ze helemaal niet. Ze was ontzettend leuk. En ik moest ontzettend veel met haar lachen. En ja, ja, goed, en tegelijkertijd was het natuurlijk ook beeldschoon, dus dat... Uh, ja, uh, ja, dat hielp ook mee. Ja, dat hielp ook mee, Maar goed, u bent niet alleen maar de man van, om het maar zo te zeggen. U heeft ook een enorme carrière achter de rug. Ja. Uh, en daar bent u trouwens nog steeds mee bezig. We gaan eens even luisteren naar een kort overzichtje van dingen die u gedaan heeft. Hou er ermee op, zeg, dat heeft geen enkele zin meer. Je zegt een klant weg! Zoldaat van Oranje, de musical. Ik ga niet naar Engeland. The Discovery of Heaven. Onnieuw Christ. Next thing is. My son. Have you seen my son? Ik Maria Deen. Ik heb onmiddellijk een trauma nodig. Ja, de waarheid is nou precies zoals je denkt dat die zou zijn. Jij bent hier toch de dokter! Lieve Maria, ik wil niet meer zonder je. Ik heb natuurlijk naar u zitten kijken. En volgens mij doet het u wat, deze carrière zo ja. langs te horen komen. Leuk, ja. Dat is ontzettend leuk om te horen. Ja. Wat dan? Wat is dan... Nou ja, dat je denkt, wat heb ik allemaal gedaan? Want dat realiseer je eigenlijk nooit. Je, je, je blijft gewoon maar doorwerken. En, uh, en als je dan zo'n zo zo hele geschiedenis hoort... dan denk je van, oh ja, ja, dat heb ik ook gedaan. Hoor, dat heb ik ook gedaan. Ja. Dus uh, dat, ja, het is wel heel spannend. Ja, want heel spannend. wat we hoorden was uh, uw rol in de Vlaamse Pot. Hè. Dat ja. was uw zelf acteur. Ja. Uh, verder een fragment uit uh, Soldaat van Oranje, de musical. Ja. En de film The Discovery of Heaven, daar ja. schreef u de scenario's voor. En we eindigden met de nieuwe Dr. Deen, de serie, die ja. maandag begint bij ja. Max. Um, het gaat over een dokter. U schreef de serie trouwens samen met iemand anders, Simone Komen van Breugel. En die dokter, uh, Dr. Deen, op Vlieland is hij gehuisvest. En het is dus een zij, want het is Monique van der Ven. Ja. En wat blijkt, deze Dr. Deen bestaat echt... Ja. Hoe zit dat? Nou ja, dat is, dat, dat, ik, ik vond altijd dat Monique Weers echt een mooie rol moest spelen. En, en, en een doktersrol past heel erg bij haar. Omdat ze, omdat ze gewoon uh, eigenlijk, ik denk in een ander bestaan was ze misschien wel dokter geworden. Of Florence Nightingale geworden. Zorgzaam of zo, zoiets. Type. Een zorgzaam type. En um, wij, wij heb, hebben een huisje op Vlieland. We, we komen daar veel. En, uh, en, en dokter Deen was een arts die alles kon die, die uh, kon opereren, die was de psychiater, die was de psycholoog... die was de, ook de dierenarts als het nodig was... en de tandarts zelfs als het nodig was. Want ja, op zo'n eiland kan je niet zomaar even verwijzen. Kan je niet even zeggen, ga maar naar, uh, naar, naar de eerste hulp of zo. Dus, dus zo'n dokter moet eigenlijk alles kunnen. Ik had een broer, of heb een broer... die vroeger uh, huisarts is geweest op Marken. En dus ik heb dat ook veel meegemaakt. En het mij interesseert zo'n bestaan als huisarts heel erg. En toen die dingen samen gecombineerd met die ontzettende goede dokter Deen... die we daar op het eiland hadden, dacht ik van... dat zou een leuke rol voor Monique zijn. Maar dokter Deen is een man, begrijp ik? Is een man, ja. Is een man. En wat fascineert u zo aan dat vak eigenlijk? Nou, ja, ik denk dat als ik geen acteur was geworden... was ik misschien wel arts geworden. Ja, d d een artsenstijl. Uh, ja, dan zouden we een artsenstijl zijn geworden. Nee, maar de, de, nou ja, nogmaals, mijn broer was huisarts ja. en is later psychiater geworden. Dus het, het, het vak heeft mij altijd geïnteresseerd. Maar wat omdat, dan? Nou ja, het interessante is natuurlijk, en dat is voor een schrijver interessant... is dat zo'n huisarts staat in het centrum van zo'n gemeenschap. En zo'n kleine gemeenschap als Vlieland, hè, waar maar 1250 mensen wonen... Uh, gedurende de winter, ja, de, de, tijdens de zomer komen er 7000 toeristen bij... en dan en, en heb je natuurlijk een enorme zorg in handen... Maar All right je bent een spil van, van, van die samenleving. En het, het, ik heb altijd genoten van Coronation Street bijvoorbeeld. Dat vond ik een meestelijke die serie. serie. Ja. Omdat je dan uh, al die mensen langzamerhand al die buurtbewoners ga je kennen. En dat leek me ook zo leuk van Dr. Deen. Dat je gewoon al die buurtbewoners, al die Vlielandbewoners... Uh, uh, uh, langzamerhand gaat leren kennen. Dat gebeurt ook tijdens die serie. En is dat ook wat in het echte leven gebeurt daar op Vlieland? Want daar bent u dus heel vaak. Ja. U heeft een, een tweede huis daar. Ja. Het is niet zo zodat de mensen daar denken als u de kroeg binnenkomt met... Monique van der Venne, oh ja, die oh, bekende nee, nee, Nederlanders. Dus, nee, nee, helemaal niet. Die, die zijn totaal relaxed daarover. Die zijn, op, op de boten naartoe heb je wel eens last van, van toeristen... die dan uh, je een beetje zitten aan te staren. Maar uh, op het eiland zelf, de eilandbewoners zelf... die zijn totaal relaxed en hebben ons uh, volledig in hun armen opgesloten. En uh, dat, dat, dat zijn gewoon gezellige mensen. En uh, daar staan we gewoon gezellig mee ja, in het ja. praathuis te, te borrelen. Ja. Ja. En die dokter Deen, bent u daar wel eens geweest? Of is hij inmiddels... Niet? Ja, ja. Vindt... ja nee, de dokter Deen was was een, een, een grandioze arts. Uh, een van de eerste aanleidingen toen we dachten: hé, hey, dit wordt toch wel heel erg interessant. was toen Monique, eh, toen we het huisje net hadden. een, een verschrikkelijk snee in, haar, uh, in de muis van haar hand maakte. En de duim hing er echt bij. Oeh. En uh, het was tien uur s'avonds, wat kan je doen? En uh, toen zijn we naar dokter Deen gegaan, die heeft haar geopereerd. Uh, ons zoontje was erbij, die was heel klein. Die was totaal geschrokken natuurlijk van het ongeluk. Die mocht erbij zijn bij de operatie. Want hoe was het gebeurd eigenlijk? Ze het met een mes kaas gesneden en, en ze, ze gewoon uh, doorgesneden. Ja, ja onhandig gewoon. Nee, gewoon heel onhandig ongeluk. En... Uh... En toen zag je hem gewoon met een operatielamp. Zag je hem opereren, en als een echte chirurg. Toen dacht ik, ja, dit is toch wel heel erg interessant. Zo'n zo arts die dat kan. Ja. Dus ik heb van Monique, of van Maria Deen in dit geval... natuurlijk ook een arts gemaakt die alles kan. En, en, en, en waar je het liefst van... Ik, ging, ik spaarde soms wel mijn kwaaltjes op <lacht> voor dokter uh, voor Deen. Want ja. dokter Deen die wist altijd de oplossing. Ging u niet in het gooien naar de dokter? Nee, maar, maar ging, ging wel ik ging naar dokter Deen. Het was ontzettend nou. grappig. Ja. Maar het is eigenlijk een soort cadeau voor uw vrouw. Hè? Een rol echt op haar lijf geschreven. Hè? Ja, nou dat verdient ze ook wel, vind ik. He, ze heeft naar Spangen, heeft ze een, een tijd lang niet gespeeld. En, uh, en, en voor oudere actrices is dat ook niet zo makkelijk. Uh, er zijn weinig rollen voor, voor oudere actrices. Maar er zit ook Pleunie Tau in. Er zit ook uh, Lis Snooyink in. Er zijn ook oudere actrices. Ja. En die ken ik allebei heel goed. En Annemarie Heiligers, die in aflevering 2 zit. Dat zijn allemaal hele grote actrices. Van, ik dacht van voor die wijven ga ik nou eens een keer iets schrijven. Want dat, dat, dat is uh, interessant. Ja, en het is zo dat u uh, natuurlijk ook dingen die u zelf meemaakt, verwerkt in uw werk. Ja. Gebeuren er in de serie dingen die, waarvan u zegt, ja, dat is een directe link naar iets wat in mijn eigen leven is gebeurd? Ja, er, er, er zitten absoluut. Uh, bijvoorbeeld, uh, uh, Maria Deen heeft een, een, een zoon van 22 en uh, daar, daar is ze dol op en hij is dol op haar, maar ze is nogal een bedweter. En hij studeert ook medicijnen, dus is nogal bedweterig tegen hem. En dat heeft Monique bijvoorbeeld ook wel eens ten opzichte van onze zoon Sammy, die, die nu 18 jaar is. En dan, dan is het heel erg leuk om zulke soort dialogen, van he, want dan zegt ze van, ja, ja je, je was toch, met, met, met het beademen van die patiënt, was je toch, uh, dat deed je te snel, dat moet je langzamer doen. En dan zegt hij van, ik heb net, net een mensenleven gered. En dan zegt ze, ja, ja, maar als je het goed doet, is het goed, maar als je het niet goed is dus niet goed. En dat soort dialoog herken ik wel een beetje. Van thuis? Van thuis. En, en er zitten ook. Uh, bijvoorbeeld, wij zeggen altijd tegen elkaar. Als, als, als, als, als iemand zegt uh, alleen maar maar. dan moeten anderen zeggen heel veel. En dat betekent ik hou heel veel van je. Dus maar. Dan mag je niet te lang wachten, want dan moet je meteen zeggen heel veel. En waarom? Nou, nou ja, dat is gewoon nou ja, om elkaar de liefde te beduigen. En dat doet Sammy ook. Dus dat komt dan ook weer terug in zo'n dialoog met, met, met Maria en haar zoon. Oké, okay, dat zit letterlijk in de serie? Ja, ja, dat zit erin, ja. En zijn er ook uh, heftige dingen bijvoorbeeld die er gebeuren? Nou, er zijn ze. Dus per aflevering is het uh, totaal anders. Dus uh, soms uh, is het een hele grappige, uh, luchtige serie, een familieserie. Maar soms gebeurt er ook... Dat dat het wel een medische casus mm -hmm. is, die, die, die interessant is. Zoals bijvoorbeeld? Nou, zoals uh, bijvoorbeeld in de tweede aflevering... Uh, komt er een oude mevrouw die, die een hele goede bekende is van Maria Deen... naar het eiland om te vragen om uh, euthanasie. En Maria Deen, die wil dat eigenlijk niet. Die zegt van ja, maar ik hou te veel van u. En ik, u zij, zij heeft ook dat studie betaald. Het is echt een, een echte vrouw waar ze heel erg veel van houdt. Mm -hmm. uh, dus dus ze, wil, ze wil dat eigenlijk niet. En, en dat zijn het... thema's die mij interesseren. Ik vind, uh, ik, ik vind het altijd heavy, zo'n zo euthanasie. Ik, uh, ik Want vind... u heeft dat ook aan een lijve ondervonden bij Mensen in uw omgeving. Ja, nou ja, ik heb, ik heb uh, bij mijn eigen moeder het uh, meegemaakt. Niet zozeer dat het echt euthanasie was... maar wel de, het kraantje uh, verder open en nog een stapje hoger. En, en, en dan zeg je tegen de dokter, doe dat maar, ja, doe het maar hoger... want ik had beloofd dat ze niet zou stikken als, als ze doodging. Dat, dat, dat, dat wilde ze niet. Maar ik vond het echt achteraf gezien, dacht ik van... ik heb gewoon zitten zeggen van... doe die morfine maar hoger, voor mijn eigen moeder. Ik, de, ik, ik heb daar mijn niet mijn twijfels over... want ik geloof dat euthanasie heel erg belangrijk is... en dat je dat ook moet kunnen krijgen als je dat nodig hebt. Maar je moet er niet te makkelijk over zijn. Nee, en daar heb ik dan een aflevering over ja, geschreven. Ja, dat verwerkt u eigenlijk op deze manier. Ja, eigenlijk wel. Er wordt gevoetbald, hè? Ja. Daar begonnen we ook mee. We gaan ja. eens even horen hoe het daarvoor staat. Um, PSV, Vitesse en die houtkamp. Hoe staat het ervoor, er man? Kwartiertje gespeeld, 0-0 de stand. Uh, pikant uh, duel, omdat Jonathan Reis, als een Braziliaan die speelde ooit bij PSV, raakte heel zwaar geblesseerd aan zijn knieën. En die is uh, plotseling een paar weken geleden overgegaan naar Vitesse. Heeft heel lang gerevalideerd. Is dus terug in Eindhoven, maar zit op de bank. En uh, doet nog niet mee, maar het zou me niet verbazen als hij later in de wedstrijd tegen zijn oude club toch uh, in gaat vallen. 0-0 de stand dus. Aardige wedstrijd om naar te kijken. Nog geen hele grote kansen, maar twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Een kwartier gespeeld, 0-0 bij PSV Vitesse. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Reintjes. Ik zit hier met acteur en scenario-schrijver Edwin de Vries. Want de aanstaande maandag begint de mede door hem geschreven serie... Dr. Deen bij Max. U heeft natuurlijk nog veel meer gedaan. Um, in een heleboel stukken heeft u gestaan. En u heeft ook een aantal keren samengewerkt met acteur Hans Kesting. Ja. We hebben hem gebeld en we vroegen hem of u door de jaren heen... volgens hem veranderd bent. En dit antwoordt u. Hij is door de jaren heen, vind ik, serieuzer geworden. Misschien ook wel rustiger... Misschien ook wel een beetje angstiger, uh, heb ik de indruk soms. hoewel ik niet kan uitleggen wat die angst dan behelst. Ja, die drie dingen. Ja, kent u zich daarin? Angstiger? Angstiger. Ik ben benieuwd wat Hans daarmee bedoelt. Ik ben wel rustiger geworden, dat geloof ik wel. Ik was natuurlijk een hele dolle jongen vroeger. Ja? En, uh, was u zo dol? Ja, ja. Ik was, vo voordat ik Monique kende, was ik een, uh, was ik een, uh, had ik een dol leven. En dol zeggen. wil zeggen heel veel vrouwen? Heel veel vrouwen, heel veel cafés, heel, heel, heel veel. Ja, het is gewoon een gezellig. Nee, geze, ja, alles gezellig. Het ja, was een wild, wild <laughs> leven, leidde ik. En. Um, en dat, dat is op, pas op mijn 38ste is dat uh, wat uh, tot, uh, ja, tot kwam rust kwam gekomen. Tijd. Dat was, dat was uh, toen, toen ik Monique ontmoette. Ja. En, en, daarvoor, ja, en Hans kent mij natuurlijk van die tijd daarvoor. Ik heb hem ook lesgegeven op de toneelschool in Maastricht. En dat waren dolle tijden natuurlijk. Want als hij zegt angstiger, dan denk ik ook onwillekeurig aan het feit... dat u uw zoon verloren heeft toen, ja. hij, toen hij heel klein was. Ja. Ja. Uh, wat natuurlijk ontzettend vormend is geweest voor u, denk ja, ik. Ja, dat, dat maakt je enorm kwetsbaar. En dat, voor het eerst gebeurt er dan iets in je leven. De dood van mijn vader was ook heel zwaar in de, toen ik 19 was. Maar de dood van mijn kind dat was iets onvoorstelbaars. En dat, als je dat overkomt, dan weet je eigenlijk dat dat er geen bescherming is. Dat je dus altijd iets kan overkomen. En zeker als je dan nog een klein kind hebt... en de, de Sam is nu inmiddels 18. Maar die was toen een half jaar. Uh, ja, dan, dan, dan uh, ben je doodsbang dat hem iets overkomt. En je bent ook doodsbang om hem bang te maken. Dus ja. je moet dat een beetje uh, uh, tegenhouden, dat gevoel. Maar uh, ja, in je hart blijf je daar natuurlijk uh, elke avond. Ik, ik, ik slaap pas goed als hij weer thuis is. En dat is nu nog steeds zo? Dat is nog steeds zo. Ja. ja, en een heleboel uh, stellen, blijkt volgens mij uit de statistieken... die redden het niet hè, samen als ze zo'n groot verdriet te verwerken ja, krijgen. Ja, dat allebei. is ook zo. Daar werden we ook in het ziekenhuis voor gewaarschuwd, destijds. En ik werd er nogal kwaad over. Ik dacht van, onzin, überhaupt het idee dat ons kind zou, zou, zou sterven... Zou, maakt me al woedend. Maar uh, het is wel het eerste wat ik heb gedaan... nadat ik de, uh, de begrafenisondernemer had gebeld... is de psychiater gebeld en gezegd van, je moet ons helpen, want we hebben iets meegemaakt... en ik weet niet hoe we hieruit moeten komen. Het was wel zo dat het tijdens, het heeft veertien dagen geduurd... Het heeft veertien dagen op intensive care gelegen... Uh, dat, dat ik toen een Monique zag waarvan ik dacht van, wauw, dit is een sterk mens. Dit is zoiets ongelooflijks. Daar, uh, daar, daar ga ik nooit meer bij weg. Dat wist ik toen helemaal zeker. En datzelfde gevoel had zij ook bij mij, heeft ze later verteld. Maar we hebben er wel aan moeten werken... om, om gewoon uh, weer uh, een beetje op een goede manier te kunnen uh, communiceren met elkaar. Want je verwerkt verdriet op een hele andere manier. Ja. Hoe heeft u het dan verwerkt? Ik heb het helemaal, de eerste anderhalf jaar geloof ik, ben ik alleen maar doorgegaan met werken. Want er moest, moest geld verdiend worden. We zijn freelance acteurs. We moesten, ja. Ik was een serie aan het schrijven. Ja, zo is het leven. Zo zo is het ik... leven. Dus ik ben gewoon gaan werken. Monique heeft het op een hele natuurlijke manier, is er gewoon, heeft ze zich teruggetrokken in de rol. En is na, na drie kwart jaar daar weer uitgekomen. En heeft ze lang leven de koningin gemaakt. Wat een prachtige rol van haar is. een van de mooiste rollen die ze gespeeld heeft ooit. En, uh, en ik ben pas, toen zij weer sterk werd... want ze was toen heel erg zwak... toen zij weer sterk werd, toen, toen ben ik pas ingestort... En dat, dat kan gebeuren. Dat, uh, op, een, op een zomervakantie ben ik totaal uh, gek geworden. En, en wat denkt dat, dat? Nou ja, totaal depressief. En ik zag allemaal rare dingen gebeuren. En ik was doodsbang voor, voor alles wat er gebeurd. Dus ja. ik op, uh, met Sammy samen boodschappen ging doen in, in Italië. Dan dacht, zag ik ze dood langs de weg liggen. Zo'n zo angsttoevallen uh, had ik toen. En die zijn uh, inmiddels verdwenen. Hoor. Dat, is, uh, dat, dat is even een, een tijdje geweest. Ja, en leeft u nu intenser voor uw gevoel? Omdat u weet, bij wijze van spreken, dat het ieder moment mis kan gaan? Ja, je, je, je leert wel dat je van het leven moet genieten. Dat het leven zomaar weg kan zijn. Dus, dus, dus je moet eigenlijk elk moment koesteren. En dat doet u? En dat doen we. Dat lukt u? Ja, nou, zoveel mogelijk in ieder geval. We moeten elkaar er wel eens op wijzen weer... He, maar uh, je, je ziet natuurlijk ook in je omgeving uh, mensen wegvallen nu. Dat, dat, dat, die leeftijd hebben we langzaam bereikt het bereik, Dat je vrienden van dezelfde leeftijd die plotseling uh, overlijden. En dan denk je van, ja, zie je wat, het kan, het kan zomaar gebeuren. Dus laten we er in godsnaam van genieten. Ja, um, u bent in elk geval een, een, een hechtkoppel, een goed stel. Ja. Echt een, een ja. team, volgens mij. Ja. Ja. Um, we hebben uw vrouw gesproken, Monique van der Veen, oh, ja? En gevraagd, zijn er nou ook nog dingen moeilijk aan uw man? Uw de beslis... slet de slettenbaks, dat <laughs> heeft ze me helemaal niet verteld. Nou, het is gebeurd. <laughs> en dit antwoordt ze, luister maar. Het is iemand die, die zich ook wel heel erg in zichzelf terug kan trekken. En die, uh... Maar daar hebben we een codewoord voor. Dus daar snapt hij dan weer zo uit als ik dat codewoord uh, vertel. <laughs> Wat is het codewoord? Londen. Londen. De eerste keer dat we uitgingen met elkaar. Uh, toen was ze nog helemaal in het geheim natuurlijk. Uh, dus mocht, niemand mocht het weten. We zijn we samen naar Londen geweest. En, maar ja, ik was al zo gewend om zeven jaar in mijn eentje te leven. of in ieder geval mijn leven op mijn manier te leiden. dat ik soms vergat dat ze naast me liep. En dan, toen had ze zich op een gegeven moment verborgen. achter een aantal uh, overstekers bij een zebrapad. En toen dacht ik plots: god, waar is Monika? Nou? <laughs> En toen, en toen kwam ze tevoorschijn. Ze zei ze, je hebt helemaal niet gemerkt dat ik weg was. En toen dacht ik, oh ja. Dus Londen betekent dat ik uh, rekening moet houden met een ander. Maar Londen gebeurt ook niet voor niks, denk ik dan. Nee, ik ben, ik ben een, een Einzelganger. En, uh, en, en dat is het fantastische van Monique, hoe ze dat opvangt. Natuurlijk, als je schrijft... Uh, als je in een, een creatief proces zit, dan, dan trek je je in jezelf terug. En dan uh, ben je soms heel moeilijk te bereiken. Dat kan Monique uh, abso absoluut heel goed aan. Ik bedoel, ze laat me altijd met rust. Ze heeft daar enorm veel respect voor. Maar soms vinden ze het te veel. Ze dus zegt uh, ik, ik uh, krijg geen uh, contact meer ja. met je. Kunnen we, even, kunnen we weer ja, even gaan? Zegt ze Londen. En gingen. waarom? Ja, dat ben ik mijn hele leven geweest. Ik ben, op mijn negende ben ik uh, uh, als zwaar astma-patiënt naar uh, te, uh, het sanatorium in Davos geweest. Uh, afgesloten van mijn hele familie, van mijn twee broertjes en twee andere zusjes. Uh, en uh, dat is, dat is voor een kind van negen is dat behoorlijk uh, heftig om dat te doen. Eenzaam? Eenzaam, in een kinderthuis waar ze alleen maar Duits spraken. En. Op die manier heb ik wel op een of andere manier een soort van zelfstandigheid gekweekt. En ook een soort doorzettingsvermogen. Dat je het in je eentje moet klaren. En, maar dat eenzame gevoel of dat inkennige gevoel, dat, dat, dat is er altijd ingebleven. En uh, u zei, hè, wat ook nog belangrijk is geweest voor mij, of wat heel verdrietig is geweest, is het feit dat mijn vader is gestorven toen ja. ik 19 was. Ja. U bent bezig nu, heb ik begrepen met een... Een, een serie weer over uw vader? Nou, ik, ik, ik ben een film aan het Westerbork Blues. En dat gaat over een. Het, het gaat nu uiteindelijk over een meisje. Dat, een Joods meisje. dat in het cabaret van Westerbork. een enorme carrière maakt. Ja, uw vader was Joods? Hè? En mijn vader was Joods. Het meisje was ook Joods. En eh, mijn vader was de geliefde van dat meisje. En ze was plotseling opgepakt. Maar ze begon een enorme carrière in dat, in dat cabaret van Westerbork. En mijn vader was zelf acteur. Dus die heeft ook nog tot 1942. In de Joodse Schouwburg gespeeld. Daarna is hij in het verzet gegaan. En um, is op een gegeven moment blind van, van, van uh, liefde. Uh, heeft hij het uh, gewaagd om aan te monsteren op een treintje naar Westerbork. En heeft hij eruit gehaald. Dat is een bekend verhaal dat iedereen eigenlijk die de geschiedenis van Westerbork kent ook weet. Uh, en dat heb ik heel lang met me meegedragen, dat verhaal. En uiteindelijk heb ik dat meisje, dat nu inmiddels uh, 8, 6, uh, 86 is... en in New York woont, heb ik uh, geïnterviewd en uh, heb ik ontmoet. En, uh, en toen ben ik achter een heleboel meer dingen gekomen. Uh, en wat er daarna nog is gebeurd... Dus uh, toen, toen, toen, ja, toen kon ik het niet meer laten. Er moest een film van gemaakt. Want hoe van, vond u het? Om die, wat was het voor vrouw? Snapte u het? Ja, beeldschone vrouw. Ik begreep het precies. En, uh, en, en, en, en het was een hele leuke vrouw en het was grote liefde. Het is nooit mijn moeder geworden, want nee. ze is uiteindelijk geëmigreerd... met een andere man naar Amerika. Maar ze hebben wel een, een liefdesaffaire gehad. En die liefdesaffaire staat uh, aan de basis van dit verhaal. Ja. En uiteindelijk zijn ze dus niet gedeporteerd allebei? Nee. nee, Mijn vader is altijd uh, uh, in het verzet gebleven. is wel Maar hij is in Westerbork aangekomen? Hij is in, ja, nou, hij, maar er is hij ook weer uitgegaan. De volgende dag is hij er gewoon samen met dat meisje is hij er weer uitgekomen. Maar hoe dus hebben ze dat gedaan dan? Ja, hij is aangemonsterd als, uh, als hulprancheerder op het posttreintje van, uh, van Westerbork. En uh, toen kwam je er tegen en toen zei hij mee, mee, hier, daar verbergen. En hij heeft eruit gereden. Leukje. Ja. Nou, nou, je hebt dus, dat wel wat een bijzonder verhaal. Ja, een, een bizar verhaal. Ja. Vooral als je er later achterkomt dat het alleen maar uit pure liefde was. En dat is wat me interesseert. Wat een 22-jarige jongen, uh, wat, wat, wat die bezielt om zo'n daad te plegen. Ja. Dat, is, dat, is, dat, dat vind ik interessant. En wat zou de, uh, de vader vinden van de inmiddels 62-jarige zoon? Ja, die zou, het, die zou het wel mooi vinden dat ik dit uh, maak, ja. Die zou er wel heel erg trots op zijn. Dat, uh, hij, was, hij was altijd heel erg bang, omdat ik, omdat ik zo'n astmatisch jongetje was, dat, dat ik geen carrière kon maken als acteur. Dus, uh, en hij heeft het ook nooit meegemaakt, want ik was 19. Ik zat op de, in de eerste klas van de toneelschool toen hij doodging. Uh, dus hij, ik weet dat hij zich erger zorgen maakte over het feit of ik het überhaupt wel zou maken. En als hij het nu zou weten, dan zou hij wel tevreden zijn. Zou hij heel trots zijn, denk ik. Ja, Toch? denk ik wel. En het gaat goed met de astma, toch? Ja, dat gaat heel goed, ja. ja ik ben al tien jaar astma-vrij. Ja, onder controle met pillen, toch? Ja, onder controle met pillen. Ja, dankzij die enorme groei. Ik ben ambassadeur he, van het AstmaFonds. Uh, dankzij die fantastische medicijnen die we tegenwoordig hebben. Uh, kan, je, kan je heel veel bestrijden, maar er moet nog heel veel gebeuren. Dank u wel voor uw komst. Mooi. Ik sprak met Edwin de Vries, schrijver dus van de serie Dr. Deen. En allemaal kijken, want de eerste aflevering, het ziet er mooi uit... alles wat we gezien hebben, uh, van Dr. Deen is aanstaande maandag... om 10 uur, Nederland 1, bij Max dus. Dank. Ja, dit was hem weer, de uitzending van vandaag. Uh, maandag om 8 uur zijn we er weer, met twee dingen. En op onze site, tweedingen.nl, kunt u uitzendingen terugluisteren... of ook reacties achterlaten als u wilt. Um, de vrijdag uitzending van BNN Today staat te popelen. Dat wil zeggen, Willemijn mm -hmm. Veenhoven. Ieder ja. persoon van. Ja. Zeker. We hebben het over uh, mannen, bepaalde mannen. Namelijk Holleder en Wilders, onder andere. En nog veel meer. Ik zou zeggen, luister. naar het nieuws van half negen is Juris Stubinitsky. Radio 1. Het NOS-journaal. Topcrimineel Willem Holleder mijt de komende jaren de media. Dat zei hij vandaag na zijn vrijlating tegen misdaadverslaggever Peter R. De Vries.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 De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil begin volgende maand het eindrapport over de brand naar buiten brengen. En een hoofdagent van het politiekorps Brabant Noord is voorwaardelijk ontslagen. Hij heeft een proeftijd van één jaar gekregen. Hij bedreigde in september ambulancemedewerkers die een familielid behandelden. En dat was niet naar zijn zin. De hoofdagent was op dat moment niet in functie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1.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 Sluiten we iedere vrijdagavond de week af en dat doen we met spannende gasten, leuke onderwerpen en hele fijne muziek. Willem Holleder is vrij, kan je niet ontgaan zijn. Daar praten we zo meteen over, want waar zou hij op dit moment zich verstoppen? We hebben het natuurlijk ook even over het uh, interview in de wereld door met Peter R. de Vries. Gerlof Leistra, die is hier zo meteen van Els 4 en die weet al de ins en outs. Um, we hebben het ook over Geert Wilders, want deze week liet hij eindelijk weer iets van zich horen via een ouderwets televisie interview. Naast mij Erik Korton. Nee, Nu zijn uh, telefoon op stil. Nee, nee, ik was dat het was niet. Weer, maar dat hangt niet uit. Dat geef die, ik leg hem maar weg. Ik, bozo, die heeft uit. natuurlijk weer zijn favoriete platen meegenomen. Die hoor ja, je door de hele uitzending heen. En uh, mijn grote vriend Lucie Kink hey. is er natuurlijk ook. En die heeft de hele week het nieuws gevolgd. En natuurlijk weer een paar opmerkelijke uitspraken eruit gehad. Ja, nou, ik heb, het, is een, het is een berichtje. De beste koe van Oost-Nederland is gekozen. Grote evenementen hebben wij in de regio. Uh, jong en oud komt daarop af. Het is prachtig. Ja, het zijn allemaal schoonheidsideaal voor elke VO. Hier droomt men van. Dit zijn de beauty's. ja. Dit, dit zijn ja de Miss Universe onder de koeien. Daar, daar kun je het mooiste mee vergelijken. Ik vind ze zelf mooi, ja. mooi. Mooi geschooid, mooie ijs. Ik weer machtig mooi om te kikken, ja. Ja, dat was het ook altijd prachtig om te zien. Het uh, beste roodbonte koe heet Marie 61. En bij de zwartbonte je bond Clara 186 uit Enschede. je dankjewel. <laughs> en dan Joris, die deelt weer zijn geluksdubbeltje uit. En dit keer geef ik hem aan een meisje, die heeft haar armband verloren. Een gouden en wel een hele bijzondere, want er zit het as van haar vader in verwerkt. En ze heeft deze verloren in een restaurant vorige week. En nu heeft ze via Twitter een oproep gedaan. En een heleboel mensen zijn bezig met een zoektocht. Alleen, de armband is nog steeds niet boven water gekomen. Zometeen hoor je wie mijn twee gasten zijn vanavond. Maar eerst de sport. Menno Reema, goedenavond. Ja, goedenavond. Volgens mij moeten we heel snel naar Eindhoven. Want daar speelt PSV tegen, Vitesse en die houtkamp. Ja, zeker. net 1-0 geworden voor PSV. Ze kunnen de koppositie overnemen. 1-0, mooi schot van de Rijk. De rebound werd weggegeven door Piet Veldhuizen. En dan hebben ze een hele goede spits, eh, Matas die klaarstond om 1-0 te maken. Na een half uur spelen bij PSV-Vitesse. Er wordt nog gejuist. Gebeurt er nog wat? En gefloten ook. Ja, gevloten. Spannend. Oh. Hoor we straks veel meer over. Nog een keer uit. Dat is een bandje volgens mij. <laughs> of een gele kaart ja, wordt uit. En die uitkomt. Volg die wedstrijd horen we meer over. En geen Olympische Spelen voor. De Nederlandse waterpoloers kunnen we ook nog melden. Want Oranje verloor vanmiddag van Spanje in de strijd om de zevende plaats. Dat gebeurde op het Europees Kampioenschap. Ook in Eindhoven trouwens. Morgen speelt Oranje nog tegen regerend Europees Kampioen. Kroatië, dat is dan om de negende plaats. Maar ja, Nederland kan er geen ticket meer mee verdienen voor het Olympisch kwalificatietoernooi. En natuurlijk nog tennis. Novak Djokovic staat in de finale van de Australian Open. De nummer 1 van de wereld moest daar wel heel diep voor gaan. Stond bijna 5 uur op de baan, want pas na 5, 6 wist hij af te rekenen met Andy Murray. Zondag staat hij in de finale tegen Rafael Nadal. En Djokovic moet zien dat hij op tijd herstelt van deze monsterpartij. Ik ga proberen try te recover. En uh, obviously. It's going to be physical as well. So I need to do some push-ups tonight. Ik heb je het gehoord, heren? Ja, om weer fit te worden? Push-ups. Ik heb het net tonight. gedaan, ik, net gedaan. ik kan niet meer. Weer, <laughs> Goed. weer, Djokovic die verwacht dus weer een uh, fysiek zware wedstrijd. Ik denk dat hij daar volledig gelijk in heeft. Een telefoon hoor ik, jongens. Uh... <laughs> Iedereen legt ook zijn telefoon weg. <laughs> <Ja. bed. laughs> Ik ben er nu klaar mee. Dat was een sport. Straks weer, na tien uur. Blijf je gezellig zitten, Menno. Nee, het, je, nee. er van alles gebeuren. Ja. Nou, haal er een biertje voor hem, dan blijft hij ja. vast dan zitten. Ja, we hebben het. Doe. In nou, overvloed. Goed, Menno, dankjewel. Ja, In ieder geval, dat het mij. was fijn dat je er was. Um, ja, de eerste gast. Het is tijd voor de gasten. Ja, daar komt hij hoor. Ze is de enige voetbalvrouw die in een mannenkleedkamer binnen mag komen. Tenminste, dat staat op mijn papier en dat is ook zo. Ze knikt instemmend. Als dochter van een sportjournalist is de liefde... voor voetbal haar natuurlijk met een paplepel ingegoten. Maar ze heeft niet alleen verstand van sport. Vandaar dat we van haar wederom maar weer eens hebben uitgenodigd. Want deze duizendpot heeft overal wel een mening over. En die hoor je vanavond hier bij ons in BNN Today... op deze mooie vrijdagavond. Hier is Barbara Barend. Bra, goed dat deze je er mooie bent. Woorden. Bedankt, bedankt. Dat was jij met die telefoon ja, de hele tijd. Ja, ik ben nog even aan twitteren. Jij bent echt. Ik zie je alleen ja, maar ben naar beneden. Slaagd, ja, ja. Mijn zoon is zelfs nu al verslaafd. Die zit ook al de hele tijd. Die is vier maanden. Die toch? is één. Ja, nee, die is net gisteren drie maanden. Nee, die is één. Ja, het is een ziekte die de warende heeft getroffen. Het is goed dat je er bent. Dank je. wel. We dat zeggen. Dan de tweede gast. Hadden we hadden het net over een kleedkamer. In dit geval hebben we het over de achterkamertjes van Den Haag op het Binnenhof. Hij kent het Binnenhof op zijn duimpje hoor. Is er een debat, dan is hij erbij. Gebeurt er iets achter een de deur? Staat hij daarvoor en weet ons daar verslag van te doen? Gewapend met microfoon tot hij de informatie los bij politici. En hij heeft iets waar alle journalisten trots op zijn en jaloers. Het privé -nummer. Het privé-telefoonnummer van Geert Wilders. <lacht> ik heb hem ook. kijken of het dezelfde is. Ben okay. Ik in een politiek verslaggever. politiek verslaggever en NOS-man uh, uh, Michiel Breedveld. Michiel, goedenavond. En ook zo'n van een journalist. Bent. En ook, ja, niet nee. het minste ook. Nee, maar je uh, twittert niet, zie ik. Nee, Want dat was niet nu. Willem Breedveld is dat van Dagblad oh. Trouw. Maar goed, hij ja. is niet meer. Hij is niet meer. Niet zo lang geleden overleden. Uh, ruim een jaar geleden. Ja, ja. een beroemd parlementair journalist. Ja. Dus ja, alle twee niet, ging de appel niet ver van de bal, maar beide... Nee. Ja, maar uh, ik, ik, ik kon niks beters bedenken om te doen. Uh, dus ja, dan maar dit en het is reuze leuk. Ik kan zeggen, is het niet ook gewoon dat je vader je ook heel erg geïnspireerd heeft? Of was het eigenlijk gewoon dat je dacht, nou... nou het, het, ging, het ging zo, ik moest, na de middelbare school moest ik iets. Ik dacht van, nou, ik ga wel in dienst en dan zie ik daarna wel. Maar <lacht> mijn ouders hadden zoiets van, ja, dat kan nooit goed gaan. En toen kreeg ik uh, het inschrijfformulier voor de school voor journalistiek... En het inschrijfgeld zou mijn vader betalen. Dus nou, dat heb ik maar gedaan. En ik werd uh, bovenwonder ook nog ingeloot. En, uh, en nu zit ik hier. En nu zit je hier. En uh, ben jij, uh, nou ja, niet de rechterhand. Maar je bent uh, gespecialiseerd bij de NOS in, uh, in Geert Wilders. De, en daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. Maar eerst even belangrijk. Wat is jullie nieuws van de week, Michiel? Mijn nieuws van de week is, en dat zal Erik uh, erg aanspreken. Wij hebben een uh, popprogramma tien jaar geleden opgericht. Eerst bij Hofstad Radio. Vervolgens het, ja. bij Radio West. Vervolgens uh, op uh, Stadsradio daar. En altijd vanuit de studio's van Radio West. Uh, met fantastische technici. Onder andere Bas Martinius. Die ook mixen maakte voor uh, Parkpop. Uh, waar 3FM ook weer het geluid van kreeg. Ja. Dus echt professioneel deed uh, bij ons de techniek voor de live bands. Twee bands per week, dus ik denk dat we in tien jaar misschien wel duizend optredens hebben gemixt en uitgezonden. Uh, en ja, de techniek wordt helaas wegbezuinigd. Bas wil graag uh, ja, zijn bijdrage blijven doen, maar hij zegt, ja, het is wel mijn vak, dus ik moet ook wel een beetje aan verdienen. Daar moet ik eten natuurlijk. Precies. Stork, stork on air. Stork on air, ja. ja. want jij bent zelf fanatiek drummer, toch? of niet? Drummer, gitaar ja. uh, zingen. Ja, en ja. dat is ook een beetje de liefde voor radiomakers, journalistiek, ja... Uh, uh, ja. Dan word je popjournalist, gemankeerd, gemankeerd muzikanten zijn altijd popjournalisten, heb ik me laten vertellen. Maar en dat ben ik eigenlijk ook. Je wordt toch journalist? Als je gemankeerde sporter bent, word je sportjournalist. Ja. Als je gemankeerde <laughs> politicus <laughs> een bent, drama. word je parlementair verslaggever. Ja, dat dus zijn gewoon allemaal hele gemankeerde, gemankeerde, gemankeerde, gemankeerde, gemankeerde, gemankeerde ja. mensen. Gemankeerde muzikanten gaan dan meestal over muziek schrijven, niet zozeer over, de, over Den Haag. Misschien ben je gewoon geen gemankeerd muzikant, dat is het. Oh, dat ben ik heel goed. Ik weet in ieder geval, vaak willen wij jou op vrijdag of vaak af en toe. En dan, nee, nee, nee, want ik moet repeteren met band. Dus, ja, maar uh, soms dat... dan doe ik dat dan daarna. Ja, ik, ik wou, dat wou, wou, dat wou, wou. wou dat ik dat kon maar, zeggen. Nee, maar voor technicus. dus. Ja, wij willen Bas. Goed zo. Goed, ja. en ja. Ik ik dan wil nog even Bas. jouw nieuws. Ja, mijn nieuws is dat de geschorste Rabijn Ralbach excuses heeft gemaakt aan de Joodse gemeente. Dat is hem geraaien ook. Uh, maar ik, wat ik vooral het allermooiste vind is dat de Joodse gemeente zo boos is geworden nadat deze een verklaring had ondertekend dat homoseksuelen ziek zijn en genezen kunnen worden. Dat de hele gemeente, of bijna de hele Joodse gemeente en ook uh, gedeelte van de orthodoxe gemeente in opstand is gekomen. En dat vind ik heel fijn dat dat gebeurd is. En ja, dat excuses. Dus ik weet niet eens of dat zo heel veel waard is. Ik vind maar... het ook wel bijzonder dat ze het van tevoren niet wisten... dat deze man zo in elkaar zat. Maar dat, uh... Nee, dat, dat, oké, okay, daar heb je een punt. Maar ik vind het wel goed dat uh, er enorme commotie over was... en dat die man meteen geschorst is. Nee, maar goed, dat had je kunnen voorkomen... als je wist wie je in huis haalde, denk ik dan. Maar dat ja. is dat niet zo... Ja, dan heb je ook een punt, natuurlijk. Maar excuses ervaart wat jou betreft. Nou nah, ja, ik, nee, ik neem die man helemaal niet serieus. Ik vind het gewoon meer belangrijk dat de gemeenschap hiervoor heeft gezorgd... dat die man dit moest doen. Ja. BNN Today. Zet een punt. Achter de Week. Ja, een punt achter de week. dan gaan we eerst even een beetje dansen. Want ik heb vorige keer platen met verhalen en dat soort dingen. We gaan nu gewoon een, een, een lekkere plaat heen om even de heupen los te gooien. Uh, de band bestaat niet meer, maar Rashi Murphy nog steeds wel. Dus is komen. en The Time Is Now. Ah, oh, lekker. Het is een plaat voor Holleder, hè. De Time Is Now. Is ga maar staan, hè. Toch, ja, komt hij? Oh, één. Nou, moet het echt? Op? Ik ga. Oh, oh is het rekening. Oh, vrije Oh, lekker. Buik in, rechtop. Oh, ja. Nou, uh, komt ie. Eén, twee, drie, vier. You're my last break.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 Give up yourself up to the moment, the time is now. Give up yourself up to the moment, let's make this moment Ja. Nou, ik, ik heb gedanst en inmiddels heb ik pijn in mijn rug. Dit was Moloko en time is now. Luke. Ja, we gaan aftrappen met Willem Holley. De Nederlandse knuffelcrimineel is vanaf vandaag weer een vrijman. Uh, goed, hij, uh, hij is vrij. Dat, is, uh, wat, uh, dat heeft de rechter bepaald. En, uh, uh, dat, uh, dus ik kan dat bevestigen. En uh, ook... Uh, hij is gewoon uh, vrij. Hij is dus vrij. Nou ja, vrij, vrij. Er zijn er veel mensen die holleden niet zo aardig vinden. Maar gelukkig voor hem zijn er ook fans. Ja, wij zijn helemaal uh, idolaat van uh, wel en Dat is een grapje. Nee, dat weet ik. Dat is een ontvoerder. Ja, dat kan wel wezen hoe nou, die in een is, maar in ieder geval dat. Precies, de een plast wild, de ander laat stiekem scheetjes in de lift... en weer iemand anders ontvoert mensen. Een man met een imago, een man met een verhaal dus. En niet zo gek dat het vandaag de storm liep op de Holleders hotspot... zoals bijvoorbeeld de buurt waar hij opgroeide. Ja, stoute jongens waren, dat, dat wist iedereen wel, maar dat het zover zou gaan... Hoewel ik me nog wel kan herinneren dat bij die Heineken ontvoering toen heb ik nog wel gezegd van je zal zien dat ze het allemaal om de hoek bij Café Ari hebben zitten uitdenken. En verdomd achteraf bleek dat waar te zijn. Maar en Café Ari dat ligt hier om de hoek. Café Ari ligt op de Westerstraat. Maar dat heet tegenwoordig anders. Het is de Café de Blaffende Vis. Het is een heel ander café. Ook. Precies, precies. Café Ari was meer een Café de Brakende Beert... Beer. Terwijl Café de Blaffende Vis meer een oh, soort à la café de Het feit dat uh, Holleder <laughs> nu weer vrij is, uh, vrij man is, zal hij hier binnenkort wat verwacht u weer op straat nee, rondlopen? Nee, nou hier. Ja, ik heb geen idee, maar wat heeft hij hier te zoeken? Ja, vraag is natuurlijk waar moet hij wel naartoe? Door de jaren heen heeft hij aardig wat vijanden gemaakt. Vanavond kan hij in ieder geval op de bank slapen bij Peter de Vries. Vandaag hebben ze een boswandeling gemaakt en morgen gaan ze naar het zwembad en eten ze daarna. Patat. Gelukkig, <laughs> denk je. Speciaal hier voor dit holleide onderwerp aangeschoven Gerlof Lijstra, misdaadjournalist van Elsevier Gerlof. Goedenavond. goedenavond. Heb jij rolleder al gesproken inmiddels? Nee. Nee, het is niet dat de hele pers al over me is gegaan, hè? Nee. nee, dat geloof ik nee. niet. Dat vind ik wel lekker, hele, de hele pers over hem heen is gegaan. Zou jij dat willen? Ah, ja. Ik zou Waarom heel graag uit? over rolleder heen <laughs> willen gaan. Ja. Ja. Maar, ah, ja. maar en journalistiek gezien? Nee, journalistiek gezien, natuurlijk. Ja. Wie ja, niet, toch? Ja. Nou ja, als je rolleder op dit moment kan spreken, daar zou ik ook wel even naar de hei voor rijden. Nou, Peter de Vries, die heeft hem dus gesproken en in de Wereld Rijd Door net dus vertelde hij waar ze het zo al over hebben gehad. We hebben het uh, eigenlijk voor het grootste gedeelte gehad over hoe het met hem ging over zijn gezondheid. Hij maakte mij eigenlijk wel keer op keer duidelijk als ik meer inhoudelijke vragen stelde over waar hij nou ging wonen en, en hoe hij hoe tegen bepaalde zaken aankeek. Nou ja, dat hij geen interview wilde geven. Dat was wel jammer. Ik heb het natuurlijk linksom en rechtsom uh, wel geprobeerd. Maar hij wilde voornamelijk eigenlijk uh, alleen maar antwoord geven op vragen over hoe het met hem ging, met zijn gezondheid. Dat soort uh, nou ja, dingen. Logisch ook, denk ik, geloof. Had je anders verwacht dat hij uh, een boekje open zou doen? Nee, ik denk niet dat hij gaat vertellen welke liquidaties hij uh, heeft laten plegen. Nee, of, of iets persoonlijks. Dat zou ik wel graag willen horen. Ja, ja dat kan ja. ik me voorstellen. Ja, wie niet? Um, het ging dus voornamelijk over zijn gezondheid. Um, wat één ander opvallend dingetje was, daar, dat wil ik er wel even uitpikken... Um, dat, dat gaan we nu laten horen. Dat ging over een verhaal, het verhaal dat hij niet op verlof zou zijn gegaan... omdat hij bang was dat hij dan zou worden vermoord of wat dan ook. Uh, luister even mee wat hij daarover zei. Ja, hij zegt, ja, ik word in de krant een beetje afgeschilderd... als een soort lafaard. dat ik uh, niet tijdens uh, mijn detentie uh, verlof heb aangevraagd. Alsof ik niet naar buiten durfde. Nou ja, daar raak je hem dan kennelijk mee. Dat vond hij heel hij niet vervelend. Genoeg. En hij zegt, ik heb wel degelijk verlof aangevraagd. Maar ik heb het niet gekregen. Ik heb er zelfs beroep tegen aangetekend. Maar ja, het punt is... Als... Ik vond dit dus heel opvallend. Want hij, hij, Peter R. de Vries vertelt dus eigenlijk helemaal niks. Hè? Ja, we hebben een wandelingetje gemaakt, bla bla bla, over zijn gezondheid. En dit is dan één punt dat Holleder kennelijk kwijt wil. Dat het hem heel zijn imago omhoog zit. Dat is toch opvallend? Ja, het is heel opvallend. Ik de, de man die met zijn... Uh zijn mate de meest laffe ontvoering heeft gepleegd die we kennen hè? van uh, Heineken en uh, Doder, de chauffeur, mm. ja, als die zo stoer is. Uh, ik vind het verbijsterend. Ik vind het ook verbijsterend dat minister Opstelten, Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie uh, als een soort uh, perswoordvoerder optreedt van ja, ik kan bevestigen dat hij vrij is. Ja, dat wisten wij ook allemaal. Hij moet maar eens uitleggen waarom het Openbaar Ministerie niet in staat is geweest om in zes jaar, vanaf 2006, een zodanig dossier op te bouwen. Ja. Dat je de man van wie iedereen bij en het OM en de politie weet waar hij van verdacht wordt. Daar hij we ook een, een quoteje van. van een hij shopchat. is gewoon uh, vrij man en uh, geen, uh, geen voorwaarden. Gewoon vrij man uh, en uh, kan gaan en staan waar hij wil. Waarom vind je dit zo? Ik bedoel, hij, hij, hij vertelt gewoon hoe het zit, toch? Hij, ja, kan, hij is vrij stijl, kan gaan waar hij verbijsterend. wil. Verbijsterend. geen voorwaarden. Ik zou iemand die verdacht wordt van diverse liquidaties, dat is hij ja. officieel nog steeds, zou ik op zijn minst een paspoort. Ja. Uh, want hij, ja, ik kan daar okay, wel hey, iets over zeggen hoor. Want uh, ik dit heb dat ja, uit, maar, het gaat erom dat de opstelter daar niets over zegt. En nee, dat ik, heb, die... ik heb hem daar uitgebreid over ja. ondervraagd. Okay. En hij blijft dus een beetje hangen in deze, deze groef. Ja. Hij is een vrij man en uh, hij is niet anders dan andere criminelen. En als hij beveiliging nodig heeft, dan kan hij zich melden bij een blijf van me. Lijfhuis, dat is zo ongeveer de boodschap. <laughs> maar uh, dat punt van die voorwaarden, want dat heb ik hem expliciet mm -hmm. gevraagd ook, want dat lijkt mij wel erg verstandig uh, inderdaad. Uh, want er loopt nog een plukse een, een, een uh, zaak. Nou, tegen die hem, moet, moeten ze nog beginnen? Hadden ze ook ja. al lang kunnen? Die 17 uh, miljoen. 17 die, miljoen. Die, ja. uh, het lijkt me niet onbelangrijk. Mm -hmm. uh, hij is nog verdachte in liquidatiezaken, uh, begrijp ik. Ja, zo iemand moet toch beschikbaar zijn voor justitie. Uh, uh, mijn letterlijke vraag. Ja, het is dus niet mogelijk. Uh, blijkt uh, om Holleder dus dit soort voorwaarden op te leggen tijdens zijn uh, invrijheidstelling. Dus hij uh, kan gewoon het vliegtuig pakken en naar ja, een uit, van ander nou, land waar we geen uitleveringsverdrag ja, maar, mee hebben, kan hij ja, is, is dit niet gewoon een truc vanuit... Ik bedoel, ik denk dat het OM en, en, en Hoger zich eigenlijk de ogen uit de kop schaamt dat ze het niet voor elkaar hebben gekregen in, in zes jaar. Wat je net zei, Gerlof. Mm -hmm. um, maar tegelijkertijd denk ik, is dit, niet, is dit niet, niet gewoon de truc om te denken... oké, okay, dit is het, om dit moment maar, laat maar, zeggen, maar zo snel mogelijk achter de rug te hebben... en dan misschien via de achterdeur weer uh, verder te kunnen rechercheren... of uh, proberen een zaak te bouwen? Ja, maar wat voor figuur sla je ja, tegenover ik weet niet. de nabestaanden van ja. de geliquideerde? Kijk, als Holleder die niet achter zit, wie zit er dan wel achter? He, hebben ze dat in al die jaren dan niet kunnen oplossen? Iedereen is ervan overtuigd dat Holleder erachter zit. Het is van de gekke dat in Nederland iemand die officieel verdacht wordt... van betrokkenheid bij liquidaties, überhaupt vrijkomt... Waarom is dat dan? Waar, waarom is het ze niet gelukt? Ja, het, het verbijsterende is, ik ken het dossier redelijk goed. Ja. Dan zeggen ze, er is geen direct bewijs. Ja, hm. hallo, de, de uh, kroongetuige Peter Lasserpe zegt zelf... dat hij erbij was dat Holleder tegen uh, Jesse Remmers... de hoofdverdachte van het passageproces van de grote liquidatiezaak... zegt, eerst Osdorp, eerst Kees Houtman. Hm. Dat is direct bewijs. Maar als de, hoe, hoe betrouwbaar die, is hij dan? Als hij niet betrouwbaar is, dan moet je die anderen, bijvoorbeeld Dino Sorel, uh, meteen maar vrijlaten. want dan is je kroongetuig niet ja. Want die zitten, ook, het, die zitten ook vast op, die op, zit vast verklaringen op minder van de bewijs de dan dus ja. Maar uh, denk je niet ook, misschien is het heel gek wat ik zeg, maar dat, de, dat ze misschien denken we laten hem vrij en dan wordt hij daar wel weer uh, op een andere manier uh, veroordeeld. Nou ja hij, ja. Zal, ja, hij zal het niet makkelijker krijgen. Uit de gevangenis. ja, dat zou ik dan, bedoel, hij is wel een mens. Uh, het is een, een laffe man die, uh, wat ik daar straks zei... een ontvoering heeft gebleven met zijn maten. Uh, zakenlieden op een gruwelijke manier heeft afgeperst... waar hij uh, zich uh, rot voor zou moeten schamen Maar hij heeft ook rechten. En hij heeft het recht op bescherming. Dus uh, wat, wat jij zegt, hè, Breedveld... Uh, uh, dat hij naar nou een blijf van mijn lijfhuis kan. Ja, als de minister dat gezegd heeft. Ja, zo heeft hij het niet gezegd hoor. Hij heeft een voorkeursbehandeling. Nee, maar okay. hij, wel nee, nou ja, maar hij ja. heeft wel recht op bescherming als zijn leven op het spel staat. Ja, en in, maar hoeverre, in hoeverre wordt hij nu beschermd dan? Ja, hij heeft ongetwijfeld een staartje, zoals dat heet... Hè? dat de regisseurs hem volgen. Mm. Maar dat is niet om, om hem te beschermen, om in om de gaten te, te houden. Maar ja, ze zullen er ook wel voor zorgen dat er oh. de eerste tijd niks gebeurt. Maar Waar kan we... hij iets anders zeggen dan wat hij nu gezegd heeft... tegen Peter R. de Vries van uh, ik ben ergens bang voor... Ja, dat is niet zo, volgens mij is het geen imagoprobleem, maar als hij uh, zich nu een watje toont... dan, uh, dan uh, weet iedereen hem te vinden. Hij, ik bedoel, hij kan zich toch alleen maar sterk hij echt, voordoen. Als uh, echt dapper is, als hij kloten heeft om het in zijn jargon te uh, zeggen... Ja, dan geeft zeggen. hij toe wat hij gedaan heeft. Dan zou ja. hij zeggen, jongens, ik, uh, ik ben uh, heel verkeerd bezig geweest. Ja. Ik heb nog niet zo lang meer te leven, want ik ben een zwaar hartpatiënt. Ik ga nu iedereen vertellen hoe het zit. En dan misschien kan hij uitleggen dat hij er niet achter zit. Wil ik het ook graag horen. Hij heeft uh, wat dat betreft uh, dezelfde rechten als elke verdachte. Hij is nog niet veroordeeld. Ja, ja dus hij is een ha zwaar hartpatiënt, zei hij. Daar dus ja. werd ook, natuurlijk ook iets over gezegd. In de dat hart werkt voor 20 tot 25 procent. Hij zegt zelf dat hart is helemaal uh, kapot Hij uh, heeft een lage levensverwachting. Dat realiseert hij zich ook, zegt hij. Hij zegt, mm. aanvankelijk zei de artsen, je hebt nog twee jaar. Nou, die twee jaar zijn er al vijf geworden. Maar hij zegt, ik heb geen garantie tot volgende week. Ja, dat, dat, dat klinkt alsof hij elk moment het loodje kan leggen. Um, hoe zie jij dat? Wat, wat, wat nou, Volgens mij is hij dat... altijd gezegd dat zijn levensverwachting vijf jaar was. In 2006 bij zijn operaties. Dus wat dat betreft leeft hij al in reservetijd. Ja, Dan heb ik vraag me af. Ik zat te denken, zou dat niet ook weer... Een, is dat niet een, een poging om uh, te laten zien van... het gaat al heel slecht met mij, ik kan elk moment het loodje leggen. Nee, dus het laat echt maar maar zo. met rust. Nee, het is echt zo. Hij is recent ook nog weer geopereerd. Uh, die die hartkleppen die waren uh, compleet kapot. Ja. Of dat nou wel met de te maken heeft of niet, dat wil ik afwezen. Uh, hij heeft ook niet altijd gezond geleefd. Maar hij, hij is 53 uh, op papier, maar in werkelijkheid heeft hij de conditie van iemand van in de 60, denk ik. Zou hij anabolen gebruikt hebben dan? Ja, dat was een van de uh, opties. Hè, dat als je lang gebruikt hebt en je stopt daar plotseling mee omdat je vast komt te zitten... Moet je... dan gaat je lichaam ja. uh, op deze manier reageren. Dat ja. zou heel goed kunnen. Het, uh, het kan ook erfelijk zijn, maar daar heb ik nooit wat over gehoord. Nou zijn er veel verhalen, dat, dat, heb jij, uh, dat zegt bijna iedereen. Behalve Bas van Hout geloof ik vanmiddag bestand.nl, Maar <tus> hij is niet heel erg veilig op dit moment. Waarvoor moet hij vrezen? Voor wie? En hoe erg is dat? Nou, hij heeft nogal wat vijanden gemaakt. Hè? Mensen die uh, denken dat hij achter liquidatie zit. Nabestaanden die dat denken, uh, maar ook... Maar wie uh, bijvoorbeeld? Nou, ja, Je kunt wel nagaan dat er... Uh, uh, Laat ik het, Ja, ik vind het lastig om namen te noemen, hè? Maar er nou ja, zijn, Ik kan ze ook de, noemen. Cor van Hout neem ik aan en uh, een Houtman. Allemaal alle. Jij, jij zegt die, laat ik, die laat ik in het maar niet bevestigen. Johnny Mier met ook nog kunnen. Ja. Hè? Dat hij in Thailand dat zijn arm zo ver reikte. Maar hij heeft heel wat vijanden gemaakt. Dat zijn allemaal namen die met hem in verband worden gebracht ja. als het over liquidaties ja. Ja. gaat. Ja. En die mensen die. Daar zitten weleens... mensen tussen, maar ik ga geen namen noemen die uh, dat ook hardop gezegd hebben. Dat weet de politie ook en dat weet Holleder ook. Want daar is hij al wel eens voor gewaarschuwd ook. Zeker, ja. Hij weet dat ook. Hij gaat echt niet meer op zijn scootertje door Amsterdam rijden. Maar waar gaat hij denkt u, nu zitten? In een beveiligde bunker? Althans beveiligd door... Die, die ene daar in Antwerp? Ja, ja, het is hopen dat hij daar komt te zitten... om zich te verantwoorden voor de liquidaties. Hè? De ja, u bent ervan overtuigd dat u het heeft gedaan. Anders bent u er niet zo fel op. Ja. En ik ben er fel op, omdat ik het... Uh, ik heb ook de nabe, een aantal nabestaanden vandaag ook weer gesproken... heb ik altijd contact mee gehouden. En als je de ontreddering en de woede en de verbijstering ziet bij die mensen... dat is... Uh, ja, er wordt vaak gedacht dat dit soort liquidaties... Uh, van ja, dat speelt zich allemaal af in het criminele milieu... en is daardoor minder schadelijk voor de rest van de samenleving. Maar als ik jou zo hoor... Uh, is Dat is allerminst zo, ja, In de eerste plaats nou ja, ja, ja, aan de, de familie en zaten natuurlijk ook ja. gewoon een vrouw en kinderen en dat soort dingen toch ja, ja, precies, dus dat, precies. Broers die ook van, uh, van, van drie kwart van, van denk begin van 90% van die zaak ook niet af en, en dat geldt dat dus nou, die slachtoffers hadden allemaal natuurlijk wel zelf ook hun banden in de, in de onderwereld uh, liepen, al lang mee. Hè, Cor van Houdt was natuurlijk zelf een grote crimineel, maar ook die mensen hebben inderdaad, precies wat Erik zegt, die hebben ook uh, familie en vrienden. En uh, ja, we leven toch in een, in een samenleving... waarin je niet wil dat het recht van de sterkste geldt. Ja. Maar ja, het, het feit blijft... <laughs> kennelijk konden ze hem zes jaar niet, hem niet aanpakken. En dan, dan ja, er dus nou, is dus zegt, niet genoeg waar, bewijs. Ik, word, ik, uit. Hoor, ik hoor net, moeten we niet, moet hij dan niet vrezen? Ik zeg, mo denk, moeten wij dan niet vrezen voor wat, wat voor boodschap dit uitstraalt? Ook in de richting van de georganiseerde misdaad. Die niet die, niet, die met het op, op, bij het weggaan met Van Holley. Ja, maar het die zou op, toch zou zou kunnen zijn is. dat hij niet gedaan En nee, Dat wel? kan toch? In die geen idee, is Maar die jaren is nooit één andere verdachte genoemd. Ja, he, Joegoslaven. Ja. Uh, Daar er zijn er heel veel van. Zeker, maar dat ja. was altijd een, een standaardverklaring. Uh, uh, ja. Maar nog even waarom het zo lang geduurd heeft. Ze hebben zich ook erg verkeken op dat liquidatieproces. Dat had al lang afgerond moeten zijn. En natuurlijk met een zeer onbetrouwbare kroong, kroongetuige. Uh, die als... dan weer dit en dan weer dat en dan weer dit eist en dan ja, weer dat. Ja, dat, dat is het beeld wat de advocaten natuurlijk graag naar voren brengen. Nou ja, dat is wat ik meekrijg. Uh, ik, ja. ik lees ook wel dingen waarvan ik denk, nou, hij heeft het dichtbij gezeten. Hij weet wel waar hij het over heeft. Nou. Hoe waren, even Michiel, in Den Haag heb jij natuurlijk rondgelopen vandaag, hoe waren de verdere reacties? Nou ja, dus een afhoudende minister van Veiligheid en Justitie die terecht uh, ja, toch een, uh, een, een verhaal uit te leggen heeft. Ook al staat hij op afstand van het openbaar ministerie. Maar... Want wat had hij anders kunnen zeggen dan, behalve van ja, het is zoals het is en... Dat ja, hij kan natuurlijk ook niet veel anders zeggen op dit moment. Ik eh, moet wel zeggen, de wet is nu inmiddels aangepast. Dus mensen die na 2008 zijn veroordeeld, kunnen dus wel onder voorwaarden vrijgelaten worden. Dus met een meldingsplicht, ja, ja. onder toezicht van de reclassering. Paspoort paspoorten innemen, ah. dat soort dingen zou je aan maar, kunnen nou, Michiel, denken. Het gaat hier om iemand die officieel ja. verdacht wordt van betrokkenheid bij liquidaties. Dat, dat, dat weet ik, maar ja, het recht is voor iedere Nederlander gelijk. Is, is het recht zo in Nederland dat verdachten van liquidaties... maar gewoon vrij uitgaan? Ik, ja. ik, ik ken dat recht niet. Ik, maar wat oh, denk oh. Het recht wat is, denkt zolang dat iemand is? niet veroordeeld is, dan, uh, dan is... Uh, dat, maar, je verdenkt iemand van zeer ernstig strafbare feiten. Het ergste wat er is... het ja, maar heer, het kennelijk het niet voldoende worden, om, een, om, om hem aan te houden ja, maar Je had het. ook kunnen zeggen... we gaan hem uh, aanhouden voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Maar u suggereert dat, of, het, of men bang is. Of dat er iets, wat, ja, dat suggereer ik niet. Nou ja, maar ik, ik, u, u, u zegt waarom... Uh, uh, het is ja. heel logisch dat iemand die verdacht wordt... van uh, ernstig misdrijven... dat die in afwachting van vastzit. Waarom denkt u dat... dat dat, hij, er, ja. dat, dat niet gebeurt? Daar, u insinueert daar wat mee. Nou, insinueert, ik insinueer... Dat stel, het klassie ik stel vast, is. Ik stel vast dat het, dat het bizar is. En maar waarom dat, kan dat dan? Zijn ze ja, bang Wist of... ik het maar, wist ik het maar. Ja, dat werd ook wel gesuggereerd. Hij zal wel mensen bedreigd hebben. Nou ja, zoveel macht heeft hij. Wat denkt niet. u zelf? U zit er middenin. U weet ik, er meer van dan hij? Of dat is het ze... gewoon het systeem en kunnen ze, en, en kunnen ze niet? Nee, anders. ze kunnen het wel. Nee, ik denk dat ze, dat ze volkomen vast zijn gelopen in dat grote liquidatie. Dus ze hebben geen idee meer. Of ze kunnen gewoon niet aan bewijs komen. Uh, nou, ze, ze zitten daar al zo klem. Ja dat ze Holleder, van wie ze dachten, dat is straks de slagroom op de taart... als iedereen veroordeeld is, dan brengen we de grote ja. baas binnen... en dan ja. hebben we de boel opgeruimd. Maar die ja. taart is nog helemaal niet... Die oh, taart, nee. uh, oh. Maar dit klinkt is ook alsof, alsof het OM dat nooit meer gaat rondkrijgen. als, als ik jou nee. Zo hoor. Nee, Wat ik me ook afvraag, waarom hebben ze überhaupt de beslissing genomen... om afpersing van hm. bijvoorbeeld Enstra, Houtman en Van der Bijl af te splitsen van de moord op ja. diezelfde drie. Zou het dan zijn dat de afperser een ander is dan de moordenaar? Of degene die op een gegeven moment heeft gezegd... van, nou, uh, gaan ja. zij over mij verklaren en dan moeten zij maar weggaan. Dat is beeld wat ik heb en met mij heel veel mensen... onder wie uh, belangrijk uh, mensen van politie en justitie ja. dus. Ik vind het één groot vraagteken. Gaat u hem en... nog spreken binnenkort? Nou, ik denk dat Willem niet uh, uh, staat te springen om mij te spreken... maar nee. bij deze de uitnodiging, hij mag Want mij bellen. Wat voor gesprek bellen. zou dat worden? Ja, kijk, hij heeft mij de afgelopen jaren, uh, heeft hij stukken van mij gelezen. Ik weet niet of mensen zich nog kunnen herinneren hoe hij naar mij knipoogde in de rechtszaal toen de... Rechtszaak begon. Ja, ja, ja, mensen dat... kunnen met woorden heel veel zeggen. Maar één knipoog van Holleder. Zo van, jij bent voor mij. Dat is genoeg. En dat dus was, ja, hij uh... mag mij bellen. En ik zou heel graag met hem willen praten. Bent u maar bang dan... voor hem? Die die nee, nee, ik ben niet die... bang voor hem. Ik ga ervan uit dat die mensen die normaal hun werk doen... Uh, normaal behandeld. Maar ja, je weet het nooit. Gerlof Leijstra van Elsweer. Laat het even weten als je hem hebt gesproken. Ja, dan uh, wordt dat wel nieuws. <laughs> ja. Dankjewel. Graag gedaan. Zometeen praten wij verder met de rest van hier de mensen aan tafel. We hebben het over Wilders. Michiel Breedveld heeft hem uitgebreid gesproken uh, van de week. En uh, nou nog veel meer, blijf lekker luisteren. Iedere vrijdag een mooie break. BNN Today zet een punt achter de week. En.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 De start van een zonneactie en De bliksem splitte de grauwe lucht. Zangeres Frederiks Bicht. Net weer galozen pracht. Zondagochtend. Tussen 8 en 10. Radio 1. Vroeger. Volgens Het nieuws van alle kanten.